met het nos journaal Door een lawine in het oosten van Turkije zijn zeker 13 mensen omgekomen. Een onbekend aantal wordt nog vermist. Een sneeuwschuiver en een busje werden bedolven onder de sneeuw. Later werden tientallen hulpverleners die naar slachtoffers zochten, bedolven onder een tweede lawine. Er zijn meer reddingsteams en ambulances naar het berggebied in Oost-Turkije gestuurd. Het lawinegevaar is nog niet geweken. Bij het vervolg van de minder Marokkane rechtszaak tegen Geert Wilders zijn de emoties hoog opgelopen. De PVV-leider zei dat het OM verblind is door haat tegen hem en zijn partij en dat het volgens hem niet veel corrupter wordt. Een geëmotioneerde advocaat-generaal zei dat hij nog nooit met deze woorden was aangesproken door een verdachte, en noemde de beschuldigingen volstrekt onjuist. Op een Japans cruiseschip waarop zeker tien passagiers besmet zijn geraakt met het coronavirus zitten ook drie Nederlanders, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een Nederlands echtpaar zegt tegen de Telegraaf dat het schip doelloos rondvaart op zee nadat de besmettende opvarenden in de Japanse stad Yokohama van boord waren gehaald. Volgens het paar krijgen de passagiers weinig informatie en neemt de paniek aan boord toe. Voor zover bekend zijn de Nederlanders zelf niet besmet met het virus. Defensie heeft grote moeite om genoeg personeel te vinden voor de kazerne in Havelte, in Drenthe. Er moeten nog 730 banen worden ingevuld, meer dan op elke andere kazerne in Nederland. Volgens een major in Havelte is het noorden een leeg gebied. Defensie heeft bij het werven van personeel veel concurrentie van bedrijven. De kazerne probeert nu vooral jongeren geïnteresseerd te krijgen... en is een wervingscampagne begonnen op mbo- en vmbo-scholen. Het weer, het is droog met in het noordoosten de meeste zon. Het wordt maximaal 8 graden. Vanavond en vannacht vriest het in het zuiden. In het noorden is er meer bewolking en blijft het boven het vriespunt. Morgen meer bewolking dan vandaag. In het zuiden schijnt wel vaker de zon. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Welkom terug voor tweede uur. Tweede uur op deze woensdag 5 februari. Lunch. Ja, en u luistert natuurlijk naar. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, natuurlijk. En wij gaan door met de Who. My Generation. Just because we get around Talking about my generation Please ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation Talking about my generation Baby, why don't you all fade away Don't try to dig what we all say about my generation Cause a big s s sensation talking about my generation Ja, nou, dat was de hoe met My Generation. Ja, en er komt, er nu, ja, er komt nu even een berichtje van onze burgemeester. Hi hey, CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort...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 Dat is al een tijd, hè? En vanaf twee uur zenden we dan een speciale nostalgie uitzending uit over het ontstaan van onze zender. Van drie tot vijf maakt ZFM mede-oprichter Rob Harms, een speciale uitzending met veel terugblikken en muziek van de afgelopen dertig jaar, dus eigenlijk uit mijn tijd. Je bent dan van harte welkom in onze studio aan de Tolweg. En misschien vind je het ook leuk om vrijwilliger te worden. Gedurende De rest van het jaar zal ZFM dertig verschillende locatieuitzendingen maken. Vanaf bijzondere locaties in ons dorp. Wil je ZFM op bezoek hebben bij je organisatie, bedrijf of school? Stuur dan een mail naar zfmzandvoort.nl. Soms voel ik me slecht It's so funny. als het avond is. Ja, en ik heb ze gezien bij Amstel Light. Ik vond het fantastisch. Ik vond ze live bijzonder goed. Eigenlijk nog beter dan op de plaat. En dat kan je eigenlijk niet van veel artiesten zeggen. Het, het IVN organiseert op zondag 9 februari... dus aanstaande zondag... van 11 tot half 3... Nee, nee, half 1... een natuurexcursie voor het gezin... in het Koningshof. Terwijl de kinderen met een IVN-gids... Op zoek gaan naar dierensporen, gaan de ouders mee met hun eigen IVN-gids voor een vogelexcursie. Omdat het voornamelijk een kinderexcursie is, hoeven ouders en overige volwassenen zich niet aan te melden, maar kinderen dus wel via np zuid Beide excursies zijn gratis en het verzamelpunt is bij infopaneel bij de parkeerplaats Koningshof. Ja, dat zei ik net. Elk liedje begint tegenwoordig met een operie, Maar ja, het hoort erbij. too far Zelfs aan het eind doen ze het alle. Het is elke keer hetzelfde. Het schijnt erbij te horen. Op 14 februari is het weer zover. Dan kunt u met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt... een lamp dat het in bedoelt, een snoer dat stuk is... een draadje wat los zit of een te lange broek... weer terecht bij herstellen het samen van pluspunt. Inwoners van Zandvoort worden gemobiliseerd om elkaar te helpen... bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen... die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen... De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd, alleen als er vervangende onderdelen of materialen nodig zijn, dienen die kosten ter plekke worden afgerekend. Een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld. Vrijdag 14 februari, tussen 2 en 4 uur, bij Puspunt, de Vleemingsstraat 55. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody and make it sound just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Way down south they gave a jubilee the country folks they had a jamboree drinking home from a wooden cup and everybody got all sugar. You'd hear my man a was well, exactly. that you must admit they have a rocking band and ZANG Winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er kwam vanmorgen aanvankelijk nog lokaal een enkele misbank voor. Maar in de middag, en dan kunnen we nu naar buiten kijken, kunnen ook elders soms wolkenvelden overdrijven. Het blijft overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind die aan zee eerst nog uit de noordelijke richting waait. Komende nacht zijn er in het noorden wolkenvelden. En in het midden en het zuiden zijn er opklaringen... en ontstaat er lokaal mist. De minima ligt tussen 5 graden in het noordelijk kustgebied... en min 2 graden in het zuiden. De wind is westelijk zwak en aan de kust matig. Donderdag overdag lost de eventuele mist op en zijn er wolkenvelden. En blijft het de meeste plaatsen droog. In het zuiden van Limburg is de zon nog geregeld te zien. De maxima liggen rond de 7 graden. De wind, de wind is zwak... En in de noordelijke kustgebied matig uit westelijke richtingen. In het zuiden, ja, daar hebben ze weinig wind. Of helemaal niet meer. Wanneer het goed is, is het lekker. Ik zit in de zon en Het is de toma ja. en darme. Dan heb je dat Oye baby, no se mala No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un dia digo que no hay otro que si sí. Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Que puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera. puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tu te mueve Ese movimientos sexy siempre me entretiene Sabe manipularme y con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares volate, esa mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído No vaya a interesar lo que no se torcido Y como un no loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebe ¿Qué? Juro que eso niet zo es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca no se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un ego visca puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre is es a tu manera Yo te quiero aunque no yo quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire, tú no soy de nadie, nadie, nadie, nadie con un cuerpo negro puro, puro chanta puro, puro chanta he siempre es a tu manera yo te quiero aunque no quiera, puro chanta puro, puro chanta puro, puro chantaje. Baby uh. Pretty boy Pretty boy Voor wie niet lekker in zijn veld zit kan een beetje ontspanning momenteel uh, lekker zijn En daarom kan je naar de winter yoga Stretch en relax Zou dat een uitkomst bieden Rijks steunpunt, de blauwe tram worden weer yogalessen aangeboden. De ervaren yogaless, lerares Ines Volkers, geeft drie dagen achter elkaar een uurtje simpele yoga-oefening voor beginners. Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari worden van 10 tot 11 met eenvoudige strek- en ademhalingsoefeningen geleerd hoe je je kunt ontspannen. De oefeningen hebben als doel een soepele lichaam en een ontspannen geest. Je kunt de oefeningen later ook thuis uitvoeren. De meeste oefeningen vinden plaats op een mat. Trek kleding aan wat makkelijk zit en neem een handdoek mee voor op de mat. De kosten zijn 2,50 voor een losse les of 6 euro voor drie lessen. Koffie en tenenafloop is inclusief. Kinderen vanaf 10 jaar mogen gratis meedoen samen met hun ouder of verzorger. Vooraf aanmelden kan via de balie het telefoonnummer 023 3040700. Dus ik herhaal 3040700. Maar het is niet echt een neutakker.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 heeft het concert van Stichting Jazz in Zandvoort als thema Celebration Valentine. Zangeres Nathalie Masclee wordt in theater De Krocht begeleid door drie bekende muzici. Nathalie Masclee maakte ooit haar tv-debuut bij Willem Duijs programma Voor de weg. Dat herinner ik me nog wel. En heeft sindsdien haar sporen in de Nederlandse jazzwereld ruimschoots verdiend. Ze speelde onder andere met Hermine Deurlo, Jeroen de Rijk, Tom Beek en Harry Verbeke. Ook heeft zij getoerd met de Clem Miller Orkest en was zij in 2016 al alleen al was ze al eens een keer de gast in Theater de Krocht. Ze wordt zondag begeleid door Jane, Paul, Jane Louis van Dam, Edwin Corzelius en Frits Lambergen. Een drietel dat al jaren regelmatig te zien en te horen is in het Zandertse Theater. En dan hebben we ook daarna kunnen we nog, hebben we nog een menu en het menu staat na afloop varkenshaarsmedalions met champignon of roomsaus. Maar voor slechts 16,50. Houdt u daar niet van? Dan hebben ze als alternatief een biefstukje. Reserveren kan bij Theo Smit via 06-5467-7947. Ik herhaal 06-5467-7947. Lie in of gold. Natuurlijk, wie is jaar. jarig? Nou, allereerst is natuurlijk onze eigen zetten ZFM's jarig. We bestaan 30 jaar, dus dat is een lekkere tijd. Maar niet te vergeten, ook de Zandvoortse Courant bestaat. Heel lang al. Voor het Zandvoortse Courant is het feest deze week. Want de bestgelezen krant van, Heems, van Zandvoort... Ze, uh, zag op 3 februari 2005 voor het eerste levenslicht. En al na een jaar werd duidelijk dat de Zandvoortse Courant... een bestaansrecht had verworven in de Zandvoortse samenleving. Het sterke concept... Van, voor en door Zandvoorters blijkt ook vandaag de dag nog ruimschoots aan te slaan. De krant is niet meer weg te denken in Zandvoort. Peter en Gilles Kok zijn terecht trots op de 15 jaren bestaan van hun krant. Vanaf 3 februari is de krant een begrip in Zand 2005, een begrip in Zandvoort. De afbeeldingen en van de edities 2005 zijn nog veelal in zwart-wit en zijn vaste rubrieken met onder andere etenswaardigheden, lifestyle. 55PLUS, pagina, kinderhoekje, jong Zandvoort, cultuur en sport. Sinds een aantal jaren zwaait Gilles kok alleen de scepter over de Zandvoortse korant. En in de loop der jaren heeft hij diverse aanpassingen en vernieuwingen toegepast aan de layout. Zodat het nieuws nog mooier en kleurrijker naar de lezers komt. Met de editie van deze week, en het zal heel wat werken als hij in de beurs komt. Wordt weer een nieuwe stap gezet in de layout van deze prachtige krant. Wij gaan luisteren naar de mamas en de papa's, California Dreaming. Dreaming. Zandvoort Alive, Light Walk. Ontdekt Zandvoort op een bijzondere manier in het donker en verlicht door prachtige lichtkunstwerken. Op zaterdag 22 februari schijnt Le Champion een nieuw licht op Zandvoort tijdens de Zandvoort Light Walk. Een gloednieuw wandelevenement tovert Zandvoort voor één avond om tot een lichtjes Walhalla. Wandel over het zand en door het sfeervolle centrum van Zandvoort. Terwijl je langs tal van indrukwekkende light komt die van Zandvoort één groot lichtjesparadijs maken. Je komt ogen tekort. Met drie verschillende afstanden zit je voor iedereen een mooie route bij. Ga je voor 18 of voor 14 kilometer of wandel je met je oud-gezin de 6 kilometer. Wandel met je vrienden, familie of wandelmaatjes en geniet van een adembenemende avondwandeltocht door Zandvoort. De start is vanaf de KNRM reddingsstation in Zandvoort. De routes gaan over het strand, door het duingebied en eindigen allemaal op het kerkplein in Zandvoort. Onderweg komen wandelaars langs verschillende stempelposten: zoals het strandpaviljoen Thalassa, Dun en Duinrand en de Watertoren. De Lightwalk is een unieke wandelbeleving voor jong en oud. Inschrijven, de Zandvoort Lightwalk is bijna volledig uitverkocht, dus schiet op. Wandelaars kunnen zich nog inschrijven voor de laatste startbewijzen van de 14 km en de Family Walk. Van zes. Inschrijven is mogelijk via www.zandvoortlightwalk.nl En zoals ik al zei, het is tegenwoordig mode. En zelfs het Sheeran doet er aan mee.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 Wel daarna. BB King, the trail is gone. Afgelopen week heeft het bestuur van Culinair Zandvoort met pijn in hun hart besloten dat zij in 2020 Culinair Zandvoort niet gaan organiseren. Harry Lemmons, een van de organisatoren, laat weten dat dit geen lichtzinnig besluit is geweest. Vorig jaar bleek al dat het lastig was om het aantal deelnemers dat nodig is voor een geslaagd evenement bij elkaar te krijgen. We hebben toen behoorlijk ons best gedaan om alsnog tot een acceptabel aantal te komen. Dit jaar zijn we bewust vroeg begonnen met de inschrijving voor culinair Zandvoort. Als we er dan één of twee zouden missen, hadden we waarschijnlijk nog wel een rondje gebeld. Maar het tekort aan inschrijvingen was nu echt te groot, zegt Harriel Lemmerts, namens de organisatie. En ook, al was dit scenario van tevoren besproken, de beslissing was alsnog niet makkelijk.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 Het duurt te lang. Ja, het duurt veel te lang. En dat zegt zo heel goed: het duurt ook veel te lang. Het is alweer, uh, het, is alweer het einde. Ik, uh, ik zou zeggen, ik wens u een hele prettige avond. En uh, graag tot volgende week woensdag weer met het lunchprogramma op CFM van 12 tot 2. En we gaan eindigen met SOS van Avicii.